Cultuur en Samenleving. Mijn naam is Antonia Holthuizen. De afgelopen week, beste luisteraars, ben ik een kijkje gaan nemen bij Festival Spruit. Het nieuwe theaterfestival voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in de herfstvakantie. Dit was te doen op verschillende plekken in Tilburg, maar het hart van het festival was in de Nieuwe Vorst. Dus daar ben ik naartoe gegaan. Zo ging ik kijken en luisteren bij de Ivoren Toren. Dat waren geïmproviseerde duetten op cello en papier. Jacqueline Hamelink, de cellist... en Michel van Gerwe, de tekenaar. Nou, de mensen kwamen binnen. Iedereen zocht zijn plekje... En toen vroeg de uh, cellist Jacqueline Hamelink: uh, We weten dus niet wat we gaan tekenen of, of spelen. Het publiek geeft ons de ideeën uh, wat we gaan doen. Sowieso kon iemand, konden we of iemand uit het publiek zeggen. wie nou het voortouw zou nemen, wie de leiding zou nemen binnen ...dat duet tussen de tekenaar en de cellist. En nou, we kozen ervoor dat de, de tekenaar het voortouw zou nemen. Bovendien werd ons gevraagd... Ja, wat, ...waar moet het over gaan? Noem eens een woord. Het mag uh, iets zijn van een sfeer of een, of een emotie, een gevoel. Nou, uh, daar kwamen de woorden... Uh, Iemand zei herfst en een ander zei eh, twee honden, twee honden, eh, een boek, eh, iemand zei afsterven is niet zo erg, eh, want we hadden al herfst gezegd en ja die sfeer ging ook al een beetje door het publiek en zei ze afsterven is niet zo erg. Eh, uh, bladeren werd gezegd nou daar zijn de cellist uh, en de tekenaar dus mee aan de gang gegaan en de, zoals gezegd de, uh, de tekenaar nam het voortouw nou, als je heel goed luistert kun je ook zo nu en dan het krassen van de kroontjespen horen van de tekenaar en soms is hij iets aan het inkleuren, dat hoor je ook. En het grappige was dat uh, de, wij zagen de tekenaar en die, wat hij tekende werd dan geprojecteerd op een groot scherm uh, uh, zo achter hun. Dus dat was voor ons was die tekening levensgroot zichtbaar. En zo had ook de cellist... Een, een, ...een spiegel staan... Zeg maar ...waar normaal zeg maar de bladmuziek zou staan... ...stond nu voor haar een spiegel... ...die dus precies weer spiegelde... ...wat de tekenaar tekende... ...waardoor zij zich ook weer kon laten inspireren... ...door de tekening. Nou... ...ik eh, moet zeggen... Ik, ...ja, het was prachtig... ...omdat wij ook... ...onze eigen woorden die wij gezegd hadden... ...weer terugvonden in de tekening en in de muziek. Want zodra ze bezig waren... dan lieten zij zich ook door elkaar inspireren. Dus ook de tekenaar liet zich weer door de cello inspireren. Nou... ik, ik Ja, oké. Okay. Dit was het even. Luistert u verder. Ja, mag ik dat wat ik nou net heb gezien een performance noemen? Of hoe, hoe noemen jullie het zelf? Um, hoe noemen we het zelf eigenlijk? Ja, meestal wel performance inderdaad. Ja, dat is wat we doen. We treden samen op. Dat, en we maken samen een mooi gezamtkunstwerk. kunstwerk. stuk muziek en, en een tekening. Die tegelijkertijd ontstaan. En uh, dat, ja, we, als we zeggen we gaan optreden, we gaan performen. Dat is wat we doen. Mm -hmm. ja. Zeg nog heel even je naam. Michel van Gerwen. Michel van Gerwen. Uh, dat is dus de tekenaar. En dan hebben we hier... Jacqueline Hamelinken, dat is de celliste en performer. Ja. Ja. En inderdaad, de voorstelling die we doen is inderdaad duetten voor, uh, voor uh, cello en tekenpen. Ja. Duetten, eigenlijk ja, geïmproviseerde ja. duetten, dat is wat we doen. Ja. Hoe kwamen jullie op dit idee? Um, eigenlijk kwam Michel op het idee toen hij bij mij in een andere voorstelling op de bank lag. <laughs> Ik heb een voorstelling gemaakt rondom de uh, suites van Johan Sebastian Bach... Waar ik, dat heb ik in een soort van therapiesessie verwerkt. Dus ik heet bachtherapie. Waar ik uh, op recept eigenlijk uh, het juiste bachstuk voor je speel. Als je mij vertelt wat je nodig hebt op dit moment. En Michel was al heel lang aan het denken over iets met zijn tekeningen te doen. En toen was hij bij mij. En dat vond hij aansprekend. Dus ik Volgens mij wil ik dat met haar doen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En toen hebben we het helemaal daarna. Samen doordacht en uh, ontwikkeld om wat echt een mooie samenwerking te maken. Ik, ik hou er altijd van om disciplines met elkaar te, echt te mengen en een mooie nieuwe taal mm -hmm. te maken. Dat ze gelijkwaardig op een podium staan. Dat is mijn uh, signatuur. Mm -hmm. En dat uh, vond ik heel mooi om uh, te doen samen met Michel. Ja, dus voor jou betekent het tekenen, uh, dat wat Michel doet, een, toch een verrijking van wat jij ook doet dan? Ja het, is absoluut, ja, het is absoluut gelijkwaardig. Ik weet niet of het ook opgevallen is, maar de tekening wordt ook versterkt. Het is een contactmicrofoontje, dus hij is ook, ook mijn muzikale partner. En het is echt zo okay. dat we. Ja, het voelt echt alsof ik met een. Ja, het is geen andere muzikant, maar het is gewoon ja, mijn duopartner. Dus... Ja. Jij hoort dat krassen van zijn pennetje. Ik dacht even begrijpen of ik dat goed... Ja, uh, ja. dat inderdaad. Ja. Ja. Er dus, uh, zit een contactmicrofoon ook op zijn tekentafel, zodat je dat allemaal goed hoort. Mm -hmm. Zodat het ook een muzikale partner uh, wordt en hij ook daarmee emotie kan uh, opwekken eigenlijk. Mm -hmm. um, is jullie ook wel eens gevraagd van we willen dat jullie samen leiden en volgen? Marke? Nee, zo is dat nooit gevraagd. Nee. Ja. Wij stellen altijd de vraag wie neemt de leiding in het duet. En uiteindelijk maakt het ook in wezen niet meer zoveel uit. Als je helemaal begonnen bent, uh, dan volgt de ander en dan begint het samenspel. Dus dan ben je elkaar aan het volgen en, en uh, elkaar aan het leiden. Dat is altijd zo. Ja. Dus in elke elk, uh, jam-sessie, in elke goed uh, geïmproviseerde wet, gebeurt dat natuurlijk. Het is mm -hmm. nooit zo dat één iemand constante leiding heeft. Nee. Ja. Dus je, je, je gaat met elkaar aan de gang en één iemand neemt het voortouw. één iemand zet het thema neer bij wijze van spreken, of, uh, om het zo maar even te noemen. Ja. En dan, dan volgt de ander valt in en dan ga je ja. samen verder. Ja. Ja, het is natuurlijk ook zo dat wij samen de woorden hebben gehoord en tot ons hebben genomen dat we dus samen dat ook gaan verwerken. Ja. En dan merk je soms uh, hoeven we niet alle woorden te spelen of niet ja. alle woorden te tekenen en zorg je toch dat dat allemaal er is. Mm -hmm. Dus daar, daar, daar, daar ben je ook heel erg iedere keer uh, alert op of attent ja. op van hé, hey, wat is er, wat heeft het nu nodig? En, uh, mm -hmm. Dus ja, je gaat gewoon heel gezamenlijk uh, aan de slag daarmee. Ja. Dus ja, ik, dus dan voel ik toch dat het meer is als jullie dat vragen in het publiek... dat diegene dan het voortouw neemt. Ja. Die zet het neer. Ja. Ja. En terwijl je toch... Jij hoort hem krassen en gummen en, en vegen. En, en jij hoort haar spelen en dat beïnvloedt je weer... en hoe je het verder vormgeeft. Zij ja, dus ziet ook wat ik doe. Ze dus kijkt in de spiegel en ziet achter mij, achter ja. onze tekening ontstaan. Dus ja. ja. Uh... ja. In die zin zijn we gewoon inderdaad gelijkwaardige partners. Ja. Maar ik zeg altijd, wij, wij doen een, uh, een geïmproviseerd duet uh, uh, voor twee instrumenten. Alleen ik kan geen muziek maken. Ja. Uh, dus ik doe het anders. Ja. En leuk dat je dat nog zegt, want dat vergat ik inderdaad. Dus niet alleen het geluid, maar je hebt ook zijn beeld. Je ziet wat hij tekent. Ja, ja. ja. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. ja. nou en, en um, ik hoorde jou net zeggen, ja ik was de maker van die Bach-therapie. Bach mm -hmm. uh, maar de maker dan... Je bedenkt het idee, maar je gaat het ook uitvoeren. Ja. Ja. ja, ik heb zelf een eigen company, Sounding Bodies. En daar maak ik uh, nou ja, interdisciplinaire voorstellingen mee... Interdisciplinair is, uh, samen met het publiek of hoe moet ik dat. Uh, oh, het is, het of tussen de, met verschillende dis disciplines, ja. ja. Ja, ik werk eigenlijk altijd samen met een andere discipline. En in heel veel van mijn werk, is ook hier te merken, vind ik het heel belangrijk om het publiek erbij te betrekken. Om ze in een wereld mee te nemen. Ja. En om er eigenlijk door de simpele. Uh, kijk, het is Ivoren Toren, dat heeft misschien een negatieve connotatie, maar eigenlijk door hoe wij het vormgeven, nemen we het publiek gewoon mee, heel persoonlijk in wat het is om een concentratie uh, uh, neer te zetten. Wat er voor nodig is om dat ja, te doen. En ja. Ze voelen zich heel erg persoonlijk betrokken omdat ze ook input hebben gegeven voor de voorstelling. Ja. Dat vind ik altijd ja. mooi. Ja, dat heb ik ja. zelf net ook ervaren. Ja. Want je gaat toch kijken van, oh, ze erin God, wat doet ze? En ik dacht ook wel, oh, ga ik het er nou in zitten projecteren? Weet je al dat het toch ook niet zo erg is? Maar ja, dus je leeft inderdaad helemaal mee. Ja, ja fijn. Ja, nou, we proberen inderdaad ook altijd echt te vertalen wat ja. we krijgen. Daarom is ook iedere voorstelling voor ons ook weer 100% nieuw. Ja. Ja, mooi. We, zijn, we zitten zo vol in onze eigen concentratie ook. dat de, We nemen het publiek ook altijd mee. Nu hadden we in uh, deze voorstelling een klein publiekje. Maar uh, een volle zaal nemen we net zo helemaal mee. En die blijft net zo muisstil. Ja. Zolang ze bezig zijn, is het een en al concentratie in, in de ruimte waar we bezig zijn samen. Ja, ja, ja. Dus we, we, we vragen concentratie, we geven concentratie terug. Ja. En, ja. Dan, dan voed je elkaar op die manier ook. Ja. Dat is het mooie ervan. Dus je, je bent zo eigenlijk met je publiek samen bezig om het te maken. Want zonder dat, als, als hier een aantal mensen foto's zitten maken of zo, Weet je dan, ja dat schiet niet op. Dan, dan is de concentratie weg. Dan, dan, ja. Dat is voor ons niet fijn. Voor de mensen die ja. eromheen zitten die niet fijn. Dus dat wil je ook niet. Je wil gewoon toch dat de mensen ook. Dat wilden we laten zien. Van wat, hoe ontstaat zo'n stuk muziek? Hoe ontstaat zo'n tekening? Hoe gaat dat proces? En, en daar heb je concentratie voor nodig. Vandaar inderdaad die Ivoratoren Toren zoals Ivonne, als As. van Zeker, nou toch zo. Sorry, maar dat soms ook is, ja, Oh! oh. <laughs> lijkt ook een beetje op een vriendin van mij die, die heet. het <laughs> kan er ook niks doen. Uh, wacht even ja. heel even nog die Ivoren toren dat ontgaat ja. me een beetje. Maar ik wil eerst nog zeggen dat ik dat ook helemaal snap. Want zelfs als ik dit ding neerleg, maar ik probeer het te leren dat ik dit, dit heel ontspannen zo liggen, zodat ik toch nog gewoon zelf mijn eigen beleving kan hebben, zeg maar. Oh nou, was het geluid te geven weg. Dus ik voel dat helemaal met je mee, dat je zegt... nee, geen foto's maken. En eigenlijk zou dit misschien nog niet eens moeten... maar ik dacht toch, misschien leuk om mensen een beetje... een indruk te kunnen geven op de radio. Ja. Uh, die Ivoren Toren, ik snap het nog niet helemaal... want je zit, soms kun je in Ivoren Toren zitten of zo. Ja. Wat was het nou? Even, nou, niet. de gedachte erachter is eigenlijk dat wij in die Ivoren Toren zitten... en dat mensen zeggen altijd, kom uit die Ivoren Toren. En wij zeggen van nee, we komen er niet uit. Die hebben wij nodig, maar kom maar binnen, kom maar kijken. Wees welkom en, en hmm. wees, wees deelgenoot van het ontstaan van ja. het kunstwerk. Ja. Dus dat is wat we eigenlijk doen ja. en daarom heet het ook hier voor het toren. Ja. En dan op grotere festivals als we buiten staan, hebben we ook een eigen toren, een echt een fysieke toren. Maar voor dit soort kleinere festivals, kleinere plekken, kunnen we ook in een zaal spelen of in een kleinere ruimte. Dus dat kan ook allemaal. Je, het gaat een fysieke toren waar je dan ja, de mensen binnen laat komen? Ja, ja, ja. Okay. Bouwen we bouwen eigen ja. toren op een festival. Ja. Uh, met ja. een zaaltje van, van, voor 30 mensen. En uh, daar spelen we dan in. Maar uh, het kan op elke plek. Als je maar de concentratie kan organiseren. Mm -hmm. Want daar gaat het eigenlijk mm -hmm. om. En dat doen we op een festival met een echte toren. Zodat mensen boven het gedruis uitstijgen. En dan gaan de deuren dicht. En hebben we een dubbelwandige ruimte. En dan is het uh, veel rustiger dan buiten. Dus dan heb je je concentratie ook veel makkelijker. Mm -hmm. En daar gaat het eigenlijk ja. om. Ja. En begrijp ik het dus goed. Uh, dat je zegt van kom maar binnen in onze toren. Zoiets van je moet altijd de verbinding met je binnenwereld houden. En de buitenwereld, je, je kunt zeggen van oh, ga naar buiten, maar je moet altijd contact met binnen houden. En je eigen binnenwereld is toch super belangrijk. En je kunt zeggen: Nou, ik open mijn deuren, kom maar binnen. Dus, ja, dat maar, is eigenlijk wat we doen. Ja. Ik bedoel, dit is onze binnenwereld. Wij, wij zijn kunstenaars, we zijn makers, wij maken ja. schoonheid. En die schoon, dat, dat proces van maken, dat wilden we gewoon laten zien, ja. laten horen. Ja. En dat doen we in onze Ivoren Toren. Nou. Dus ook hier. Ja. Hey, tot slot, uh, waar komen jullie vandaan? Komen jullie hier in Tilburg? Uh, vertel. Ik woon hier in Tilburg, ja, zeker. Ja. En je komt hier van het conservatorium, of wat heb je als achtergrond? Uh, mijn achtergrond is inderdaad uh, klassiek uh, cello, maar ik heb daarna me ontwikkeld als performer. Dus ook uh, mm -hmm. nou, ja, acteerlessen, danslessen mm -hmm. en ben ook gaan maken. Ja. Maar de uh, basis is klassiek en dat heb ik uh, in Utrecht, in Zwolle, in Rotterdam en in ja. Tilburg ja, gestudeerd. Ja. Dus je doet ook wel eens iets met dansvoorstellingen? Ja, ik ben op dit moment ben ik aan, heel hard aan het werk aan mijn nieuwe dansvoorstelling Swan Remix. En uh, die speelt eigenlijk iedere maand. Laten we work in progress zien. En in, uh, nou, in het nieuwe jaar, februari, maart of april, maar waarschijnlijk al februari, gaat die ook in de première in de Nieuwe Vorst. Ik hoor je zeggen: Mijn nieuwe dansvoorstelling. Ja. Dus jou, jouw voorstelling? Ja. Ik maak alleen maar eigen voorstellingen en ik doe nog wel dingen met derden mee, dat vind ik wel leuk. Maar ik heb het gevoel dat uh, wat ik kan bijdragen aan het culturele veld, dat dat nog anders is. En daarom wil ik uh, me daar volledig op richten. Ja. Nou, leuk ja. zeg. En uh, jij komt van? Ik kom uit een bos, daar woon en werk ik. Ik ben er onder andere bezig met Bosparade bijvoorbeeld, dat doe ik al jaren. En, uh, mm -hmm rest, ik ben opgeleid in de mos op de academie ook. En, uh, tenminste een beetje, heet dat, dat ik, daar een kunstacademie of hoe heet dat? Of beeldende da vorming? Dat heette toen de tijd Academie voor Kunst en Vormgeving, geloof ik. En nu heet het uh, Academie Sint-Joost. Oh ja. Maakt niet zoveel uit het heet. Dus, ik dacht dat dat in Breda zat. Ook. Oh. Breda ja. en de mos. Oh, ja. is één, ja, ja. één ja. academie eigenlijk okay. samen. Goed. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Nog één keer jullie namen. Sorry dat ik het nog niet... Ja, meteen <laughs> Jacqueline Hamelink. En Michel van Hartelijk dank. Erg de moeite waard. Nou, Merci. Graag ja, graag Dankjewel, Jullie ook. Uh, daarna zag ik twee voorstellingen van La Melis. Van choreograaf en danseres Helma Melis. En grenzeloze, grenzenloze. zelf een draai helemaal Melis, hè? Ja, klopt. Nou, Antonia ben ja, ik, Antonia hoi. Holthuizen. Hoi. Um, nou, ik dacht van tevoren, ik ga me dus even een beetje in je verdiepen, hè, mm -hmm. want uh, dat ik toch een beetje mijn huiswerk ga doen. Ja. Um, ik hoorde een verhaal dat jij uh, als kind, oh ja, je wilde dansen eigenlijk. En toen ging je eerst, heb je drie jaar gekeken naar dans. Ja, zelfs zes jaar. Klopt, het was zo dat um, eerst wou ik eigenlijk operazangeres worden, toen was ik vier, maar toen zag ik dat al die mensen eigenlijk vaak een dikke nek hadden en daar heb ik toen helemaal op afgehaakt ik dacht, dat wil ik niet. Ik wil geen dikke nek. Ik wil als ik vier jaar... Toen dacht ik als vier jaar... Ik wil absoluut geen dikke nek krijgen. En ik wil een danseres worden. En mijn ouders dachten, dat gaat wel over. Dat is vaak met kinderen. Doen ze bijvoorbeeld uh, tennis een half jaar, half jaar zang. Al dat soort dingen. Maar ik ben zes jaar, zes dagen in de week... naar ballet gaan kijken, achter glas en na oh, achterglas. achter glas. Achter ben ik gaan kijken, want het was met uh, hele rijke mensen. Die hadden drie dochters en die deden alle drie, twee dagen in de week. Dus ik ging zes dagen kijken. Na zes jaar dachten mijn ouders, na... Ze zal het toch wel leuk vinden. En, maar toen had ik nog nooit gedanst. Maar toen ben ik direct op de vooropleiding terechtgekomen. Dus na zes jaar kijken? Ja. Oh, ik had uh, van dat filmpje was ja. drie jaar. Oh, zes jaar. Zes jaar. Ja. Ja. En daarna heb ik, uh, eigenlijk had ik nog nooit gedanst. Maar ben ik eigenlijk aangenomen op de vooropleiding. Dans. Klassiek. En uh, daar ben ik toen gestart. Maar daar hebben mijn ouders mij weer vandaan gehaald. Ja, en toen ben ik weer op latere leeftijd pas begonnen. Waarom hebben ze je er vandaan gehaald? Uh, mijn ouders die waren totaal niet van theaterland. En die, die hadden echt zoiets, ga maar gewoon uh, een baan gewoon werken en, uh, en uh, studeren. Dat jij de kost goed zou kunnen verdienen? Ja, dus uh, die, uh, ik zou anders was ik uh, uh, patholoog anatoom geworden. Of dat wou ik dan. Na, uh, ja, dat was dan de tweede keuze. patholoog Anatoom? Wat doe je dan? De als pathologie, over... ziektes en dan anatomie. Ja, dat is eigenlijk als mensen zijn overleden dat je dan uh, autopsie pleegt. Okay. Ja, omdat ik vroeger ook. Uh, wij woonden tegenover een mortuarium en als kind ging ik bij iedereen die stierf, die mensen kende ik niet, als ze mij kwijt waren zat ik in het mortuarium. Ja, dus. Gefascineerd door de dood? Uh, nou, vooral omdat vroeger de mensen heel mooi opgemaakt werden. En nog met echte bloemen. En uh, ze werden mooi gemaakt, dus het waren meer wasse beelden. Dus ik vond die mensen er altijd heel rustgevend en, en mooi uitzien. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Is dat nog van betekenis geweest? Want ik, ik dacht zo, ze heeft jaren door dat glas dan zitten kijken, hè? Want dan sta je er aan de buitenkant naar te kijken, heeft dat ook te maken gehad dat je toch die choreografie in bent gegaan? Dat je ook iets van buitenaf bekijkt? Want nu doe je mee in deze voorstelling. Ja, nou, dus, ja, weet je, ik heb eerst een uh, aantal jaren gedanst. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk bij andere gezelschappen, omdat ik het nooit mee eens was met de choreograaf. Aha, dus er zat al iets in je, want ik wil zelf ook wat. Ik heb zelf ook een kijk op dingen. Ja, ik ben begonnen in 1992 met solos te maken voor mezelf en met amateurs zo ben ik begonnen met amateurs maken. Toen met mensen van de academie. En zo is het een beetje ontstaan. En op een gegeven moment heb ik in 2000 een solo gedaan. Ja, en toen dacht ik... Nu ben ik echt klaar bij andere gezelschappen. En wil ik alleen nog maar maken. En toen ben ik het makerspad opgegaan. Maar ik, ja, vanaf 92 ben ik al aan het maken. En... Um, nu ja, vraag. Je ouders hadden je weggehaald van die dansopleiding, ja. zeg maar. Van dat klassiek, hè? Ja. En toen hoe heb je dat... Of, of, heb... Ben je het gewoon zelf gaan ontwikkelen? Of heb je toch nog weer iets, daarna een school gevolgd of wat? Nou, ik heb toen uh, lang niet met mijn ouders gesproken. En uiteindelijk ja, ben ik toch op mijn zestiende... Was je boos? Ik was ontzettend kwaad. Oh. Ja. ja, En toen, heb ik, uh, toen ik zestien was, was ik op de HBO aangenomen, de dansacademie. Maar toen vond ik mezelf te jong. In België? Nee, Nederland, in Tilburg. Okay. Ja, dus ik heb ook twee opleidingen HBO gedaan, voor uitvoerend danser en docent. Dus ik ben in 96 afgestudeerd voor alle tweede opleidingen. En toen ben ik eerst gaan dansen. En ik ben in 92, in het eerste jaar van de academie, ben ik begonnen met maken. Mm. Gewoon. Mm. En voorheen maakte ik voorstellingen voor in Schouwburg Vlakke Vloer. En maakte ik de voorstelling en choreografie, de decorontwerp kostuumontwerp. En nu maak ik kindervoorstellingen. En ja, op mijn oude dag natuurlijk. Oh, dat ging heel snel. Sorry. Doe je ook decor en alles eromheen? Maak je het ja. je ook? Ja, dus decorontwerp en kostuumontwerp. Ja. Ja. En de choreografie natuurlijk. De muziek wordt altijd geschreven voor de voorstelling. Daar heb je een vaste ja. componist voor? Ja, ik heb een vaste componist, dat is Joost van Dijk. Okay. En hij maakt altijd de muziek voor de voorstellingen. En ja, ik heb zo'n 15 jaar voorstelling voor in schouwburg, vlakke vloer en festivals gemaakt. Okay. En nu sinds een jaar of vier kindervoorstellingen. Hmm. Vanwaar die uh, omslag opeens? Nou, dat is ook opeens, een beetje, opeens? nou, het is een beetje uh, het decor wat ik ontwerp. Voor mij zijn alle ingrediënten van even Het Dus niet alleen de dans, maar ook de muziek, het toneelbeeld en de choreografie en uh, de kostuums. Dat is mm -hmm. allemaal even belangrijk mm -hmm. en niet ondergeschikt aan elkaar. Mm -hmm. En ik, ben ooit, ik geef ook les op de academie. Welke? De dansacademie. dansacademie? Moderne dans? Ja, uh, de vooropleiding van de dansacademie. Ja. En um, op de HBO van de academie hadden ze mij in 2005 gevraagd om een stuk te maken voor kinderen. En Introdans voor de jeugd had mij gevraagd in Arnhem. En eigenlijk um, omdat ik op de academie een voorstelling had gemaakt voor kinderen, ben ik opgepikt door uh, de kunstbalie en die vroegen mij toen, zou je niet een voorstelling zelf met lamellus kunnen maken voor kinderen? Zo begon Helma Melis dus stukken te maken voor kinderen vanaf vier jaar. Ik ging daarom ook nog een kijkje nemen in het tweede stuk, wat op het festival Spruit te zien was van Helma Melis. Getiteld Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Palaver Poederneus en haar twee dienstmeiden. Daarover straks in het gesprek meer. Tot um, wat is hier, want je zegt God, eigenlijk ja. Ik, ik geef toch vorm van wat er in mij is. Wat was dat voor deze voorstelling? Het is al een oudere voorstelling. En nou die wat langer geleden is, kun je misschien juist met afstand benoemen. <laughs> Zodat dat makkelijker is, ik weet niet. Ja, maar dan ben ik ook oh, ja. zelf wel benieuwd. Want hoe is dat, dan moet ik zo nadenken, aan dat is zo lang geleden. En hoe dat dan in mijn hoofd gaat. Ik denk wel, toen, um, ja, dat wij met z'n tweeën, dacht ik wel, ah ja, wij als... Eh, want ik was, ik was op zoek naar een prinses. En ja, eigenlijk een bediende, zoiets als mij. Een soort ja, ondergeschoven kind. Ja, ja, niet dat ik dan direct aan Batja dacht, maar in ieder geval... Uh, nee, zo bedoel ik niet, hè, Batty, Maar het is wel zo dat wij dan de bediendes waren. Ja. En ik vind volgens Celine die, uh, die, die prinses... Ja, dat is gewoon dat is een prinses, hè? Dat is zo, die, die, die, die, die Ik zou dat niet kunnen doen. Ik zou ook een, een, een te grappige, niet geloofwaardige prinses zijn. Maar zo'n onderdanig uh, patatje, wat, wat uh, dingetjes moet doen... Ja, dat klopt bij mij veel meer. Dus ik was op zoek naar... Ja, ja dat eigenlijk. Uh, ik, ik, Ah, nu weet ik het. Het is een beetje ontstaan door dat ik dacht van vroeger als kind, kom ik weer mee vroeger, ik spaarde alles wat uh, buiten proportie was. Sparen? Dus, ja, uh, ja, ik vond alles buiten proportie vond ik interessant. Dus was, vroeger was het uh, jeugdjournaal en dat was dan een XXL banaan en een XXL uh, paar benen en al dat soort dingen. En ik weet nog als kind dat ik toen als kindje dacht, toen was ik zes, en toen dacht ik, ah, dat vind ik interessant. Toen in Antwerpen, in Amsterdam, waren XXL winkels. Dan heb ik een aantal dingen gekocht en zo is het al ontstaan. En het heeft ermee te maken dat ik vroeger als kind uit een tekens, tekenboek deed, ik niet inkleuren, maar uitknippen. En die legde ik voor de open haard en dan wist ik voor 100% zeker dan wat ik dan uh, uh, uitgeknipt had, dat de dag daarna 3D was. En zo was dat in mijn hoofd ook. Dus... Dat, dat bedacht je gewoon. Dat is nee, morgen dat terug... was oh. dat, dat was als kind voor mij. Dus elke dag deed ik dingen uit een tekenboek knippen, legde ik voor de open haard. Ik stond op en dan was dat in mijn hoofd, was ...dat 3D, maar te groot. En met deze voorstelling... ...bij deze voorstelling... Um, ...ja, wilde ik ook een, een, een decor maken... ...wat uit proportie was, eigenlijk gewoon. Mm. Dus, um, ja, en zo is dat een beetje ontstaan... ...dat het um, een megagrote tafel hebt... ...en dat wij een soort kleine smurven zijn geworden... ...in het decorbeeld. Maar ik weet dat de fascinatie voor dingen... ...die uit verhouding zijn, zo is het een beetje ontstaan. Mm -hmm. Ontstaan, en, maar ik hoor je... Ik hoorde je daarvoor zeggen van uh, uh, ondergeschoven kindje. En toen dacht ik ook, ja, tenminste dat heb ik ook wel een beetje gezien in de voorstelling. Dat ik zie de bedienders, de prinses. En dan krijg je altijd zo'n typische verhouding, hè, weet je wel, macht en onmacht. En op een gegeven moment kreeg je de van, hé, hey, ik kan me ook verzetten, weet je wel. En een beetje wat werd zij ook een beetje afhankelijk van jullie, weet je. En, ja, kijk, met dit voorstel was natuurlijk zo... ...van je kunt alles jezelf toewensen. Datzelfde als hetzelfde mensen die zijn ultra, ultra rijk. Die kunnen een land kopen, die kunnen... twintigduizend jachten kopen, gezegd, maar... Alles wat je, een, he, een gouden badkamer, gezegd, maar... maar ik vraag me af of dat die mensen wel gelukkig zijn. Want die, die doen echt een toren bouwen. Want ik weet zo, ik vind dat wel interessant zo de... ik vind het ongelooflijk dat het kan, maar dat, dat je zegt... maar je hebt de rijke mensen en de... He, niet zo, arme mensen. Mm -hmm. Er is zo'n groot verschil tussen. Maar ik denk, als je die mensen oprecht zou vragen... hoe sta jij in het leven, zijn jij gelukkig? Dan denk ik nog steeds dat die gaan zeggen... Nee, ik ben niet geluk. En dat was eigenlijk een beetje de, de inspiratie voor die voorstelling. Mm -hmm. Omdat zij heeft een paleis en wij als bedienden denken... Oh, ik wil die gouden schoenen en dat kleed en al die dingen. Ja, en dat is eigenlijk dan zo de moraal van het verhaal. Dat dan uiteindelijk, dat zij ook, die, hè, onze prinses, die denkt dan... Ja, zit ik met mijn paleis en een taart uit Parijs... En ik heb mijn gouden schoentjes en schoon kleren en alles. Maar ja... Ik zit je niet gelukkig, hè. En best wel in mijn uppie en, ja, en, ja, en dat is alleen. Dat, is alleen. Ja. Datzelfde, dat vind ik ook zo interessant. Die mensen die superrijk zijn, die hebben een panic room. Een? een panic room. Die hebben een, een ruimte in hun huis... ...waar zij uh, in hun eentje in kunnen gaan zitten... ...of met hun gezin als er een soort van... Oh, ja. ...stel dat er... Iets paniek, eng zweren, Ja, ja kunnen mm -hmm. zij in een metalen box gaan zitten. Mm -hmm. En zij zit ook in haar ivoren toren alleen... En die vindt het ook helemaal niet plezant. Dus in het begin heeft die, die vindt hij dat kijk tof. Wij, wij moeten naar Parijs. Wij moeten van alles doen voor die madame. Hè? Sleuren. en dat, Ik vind in het begin allemaal aan het poetsen. Ja, en uiteindelijk... En wij willen ook graag die schoenen. Maar uiteindelijk denken we... Ja, maar ja. Of je daar gelukkig van wordt? En zij uiteindelijk ook niet. Nee, ja. Dus zij vindt het plezanter om uiteindelijk hetzelfde als die ander te zijn. En dan nu. Van Stip, productiehuis. Uh, van de maker Anne Maaike Mertens de voorstelling Superoma voor zes jaar en ouder. Nou, ik ben dus Antonia van de Loch. Had ik jou al ja, een keer. Okay. Nee, <laughs> Antonia, oké. Okay. Um, en ik heb zo'n programma. Um Cultuur en samenleving. Ja. En ik vind dat dat alles met elkaar te maken heeft. Vandaar dat ik het zo noem. Ja. Dus soms gaat het ook opeens over het basisinkomen of, of iets heel anders. Maar, en ik kom zelf uit de podiumkunsten. Ja. Uh, Toneel School heb ik gedaan. En uh, veel met mixen van disciplines gewerkt. Dus ja. dat vond ik hartstikke leuk. Nou, ik kreeg een heel lief gevoel van de voorzitter. Ik vond hem zo lief op een of andere manier. Ja, en dat breien en die superoom en al die omens hier in de zaal. Weet je, hartstikke leuk. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te doen? Annemike Mer Mertens is er dus niet, hè? die moest alweer repeteren, begreep ik. Dus wie mag ik het woord geven? Hoe ben je op dit idee? Of is zij op dit idee gekomen? Of jullie misschien? Uh, nou, het is vooral vanuit. Ik denk dat het. Helemaal terug gaat naar de cultuurstraat volgens mij in Amsterdam-Noord. En daar heeft ze met Malou de Roy van Zuiderwijn, die de tekst heeft geschreven, gewerkt. En met Bibi Trompetter, die het decor mede heeft gemaakt. Of in ieder geval heeft ontworpen, bedacht. Mm -hmm. En uh, Anne Maaike, die drie werkten al samen. En zij werkten ook samen op maandagavond. Daar hadden ze dan dat alle super uit Amsterdam-Noord uh, samen kwamen. En dan gingen ze breien. En zo langzaamaan begonnen ze aan dit decor te breien. En, even kijken hoor. En toen, aan het, tegen het einde toe hadden ze zelf nog... Maar dat is een beetje een ander verhaal. Maar de, tegen het einde toe hadden ze meer oma's nodig. Hebben Ze een oproepje gedaan in de NRC. Toen zijn allemaal nog Amsterdam-Zuid uh, dames oma's bijgekomen. Dus het was een hele leuke mix van Noord en Zuid. En, uh, maar het idee was echt om, om de kennis... Dat was eigenlijk het idee. Het idee was om de kennis die alle oma's hebben. En al die dingen die, die zij weten over. Het leven over praktische dingen over hoe je zuur moet maken, dat soort dingen die vergaat langzaamaan. Dat soms kan je dat idee krijgen, en daardoor was het idee: van we moeten oma die, die krachten die superoma heeft, die moeten we weer uh, laten voelen en dat kinderen aan hun, aan hun oma gaan vragen. Hoe maak je eigenlijk cirkel? En hoe zit het als je een gat in je sok hebt? En dat was eigenlijk het, het kernidee van het maken van nee. Superoma. Ja. Ja, maar had ze, uh, anne had ze eerst die, die uh, oma's bij elkaar om het daarover te hebben? Was toen nog niet het plan voor het theaterstuk? Nee, ze heeft dat niet, volgens mij niet overlegd met die oma's zelf. Hmm. Die oma's heeft ze gewoon... Uh, Laten breien, ja. laat maar ja. zeggen. En, was dus, en dat is niet... ook een sociaal project. Dus het is ook ja. om die oma's ja. met elkaar informatie te laten... Gewoon een ja. gezellige avond te hebben. Ook ja. Ja. Ja. Of was ja. het dan wel voor het decor toen ook? Nou, ze hebben ook al eerder iets gemaakt. Ze hebben ook al eerder... Ook een voorstelling brei hebben ze ook al gemaakt. Ze hebben wel eens een, een, een, een grote kat gemaakt. Echt uh, zo groot als een olifant. Dus, dus ze waren ja. al ja. met elkaar ja. bezig. Ja. Ja. Ja. Maar nu hebben ze echt ja, deze voorstelling eruit gemaakt. Ja. ja, hartstikke leuk. Ja. En uh, zijn jullie nou de vaste spelers van Anne-Maaike Mertens of niet? Nee, helemaal niet. Um, Anne-Maaike werkt altijd uh, met haar collectief, de 90s. Mm -hmm. en, uh, oh. ja, dus, en, en wij zijn eigenlijk gewoon ingeroepen om, om dit uh, te spelen. Ja. En, want jullie zijn wel van, uh, als ik het goed heb begrepen, ik heb van tevoren net snel even zitten informeren zo mijn huiswerk doen. Uh, van stiptheaterproducties, hè? Uh, ja, dat, dat is uh, ja, onze werkgever, ja. Okay. Het productiehuis. Het, ja. het is eigenlijk een jeugdtheaterproductiehuis. Oh, sorry, dan dus zit ik het voor mezelf. Nou, jij bent een ja, een jeugdtheater. ja, jeugdtheaterproductiehuis ja. is het, ja. een ja. um, dus van de weinige plekken waar jonge makers uh, terecht kunnen. Maar, uh. maar hier is dat ook zo, hè? Maar bedoel je dan, praat je dan over Noord-Holland? Ja, dan praat ik over... Nou ja, ook wel landelijk. Dat je dus als jongen maker, als je een voorstelling wil maken. Mm -hmm. uh, is, Stip is echt een plek waar je terecht kan. Mm -hmm. voor. Want, want, want wist je ook ja, dat hier de... Uh, je de of al tien jaar in het vak zit, ja, laat maar precies. zeggen. Ja. Maar hier bij de Nieuwe Vorst is dat ook. He, dat mensen die bijvoorbeeld de Circus hebben gedaan. Mm -hmm. Die worden dan hier ook gepromoot. gepromoot kunnen ook hier een productie gaan maken. Dus, ja, ja Sanne ja. Naus, met wie ik eerder heb gewerkt, die, heeft dat ook, die doet dat ook. Maar dat is ja. ook weer, zij werkt ook weer heel nauw samen met Stip. Ja. Maar zij heeft nu ook samen met... Je hebt een Brabant collectief, begreep ik net, van Anneke die hier werkt. Dat en, en Eindhoven, en Den Bosch, en Tilburg, dat die een alliantie hebben. En dat die op die manier ook jonge makers stimuleren. Okay. Ja. En dat is wat ook de Nieuwe Voorst doet dan, bedoel je? Ja, oh, oh, ook ja. als onderdeel. Ja, ja, ja. Maar dan ja, moet, ja. Je, moet je even, ook ja, even ja. zelf... Ja. Ik weet het niet precies, dat hoorde okay, ik net namelijk. oké. Okay, okay. <laughs> Nou goed, dus jullie zijn ingehuurd, zeg maar, om dit dan te doen voor Annemake. En ja. Annemake is die wel dan gekoppeld dus aan die stipproducties. Tijdelijk. Oh, het is Tijdelijk. gewoon een projectbasis. Ja, ja, ja. ja het project. Ja. ja. Goh, dus ja. Voor, voor jullie was het ook een, verrassend, een verrassing om met haar te werken dan? Heel erg. Ja, oh. ja. ja heel erg. Ja. ja, het was heel leuk, want ik, ik, ik, ik kende haar ook niet per se heel goed. En Tina had dat ook, dus het was heel vooral. En ik kende Tina eigenlijk ook helemaal niet goed, dus het is een soort hele leuke verrassende samenwerking geworden. Dat is grappig. Ja. Dus, ja. Want wat zijn jullie, zijn jullie dansers of acteurs? Actrices, zeg maar acteurs? Uh, ik ben actrice. En ik heb ook aan de toneelacademie gestudeerd. Waar? Waar? Uh, uh, in Maastricht. Ach, sorry. Wat grappig. Leuk! Ja. ja, de acteursopleiding. En ik ben in 2013 afgestudeerd. Ja, ik ben 77. Maar ik deed docent drama. Maar ik heb, ben daarna juist heel veel gaan, re gaan regisseren. Waar, want je hebt ja gezegd tegen deze productie. Ja. Wat is het waar jij van aangaat? Weet je? Wat, wat zoek jij altijd voor stukken waar jij er mee wil doen? Ja, het is heel intuïtief, dus soms denk ik wel eens: ja, wat is dat dan? Maar ik hou er wel van, om, want we hebben eigenlijk medegemaakt. Dus we hebben, dus Malou die schreef dan een, een scène van: nou, dit, dit moet ongeveer moet dit het zijn. Of dan had Annemarie dachten ongeveer moet dit het zijn. En dan gingen Tina en ik de vloer op en dan gingen we gewoon dingen proberen. Ja. Dus, uh, al, al improviserend. Ja, al improviserend, ja. dus we hebben echt heel veel zelf ook uh, daarin uh, geholpen. En daar zoek ik het wel op uit. Dat ik ook invloed heb. En ja. dat ik dat ik niet alleen maar een tekst van Chekhov krijg. En dat heb ik ook een keer gedaan. Maar dat, dat was leuk. Maar het was heel saai. Uh, dat betekent niet dat Chekhov saai is. Helemaal niet. Het is prachtig. Maar ik vind het tof als ik... Ja, iets van nu kan maken. Mm -hmm. Iets wat van hier is. Mm -hmm. En iets wat van mij is. Mm -hmm. en, en van ons is. En, mm -hmm. de, en als het grappig is en absurdistisch en ontroerend. Mm -hmm. Daar hou ik yeah, wel van. Het yeah, yeah. moet uh, een beetje ontregelen of uh, yeah. verwarrend zijn. Ik ja. vond het heel ja. leuk. Die hier, die, uh, wat was het? Die Italiaan. Die, ja. Dat ja. ging koken. Ontzettend leuk, heb je zelf bedacht. Ja. ja, helemaal zelf. En ook dat daar dat team ja. over je? Ja. Ja. Ja. Even team. Malou ja. ja. had dat dan opgeschreven. En ik ga dat dan improviseren. Mm. Malou, dus, Bibi, wie Bibi, nee. Bibi was ze? Malou die heeft het geschreven en Bibi heeft de decor ontworpen. Oh ja, Bibi, ja, ja. Bibi is ja. van decor. Ja, ja. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja. En, en ook uh, dat betrekken van iedereen erbij. En ook dat je zegt, oh mag ik er ga even gaan zitten? Ja. Heel leuk. Ja. Ja. ja, dat vind ik leuk ja, om ja, te doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe lang speel je deze nog? Deze is tot eind november. Of ben je dan tussendoor alweer bezig met iets anders? Ja. Ja. Ik werk ook in het Rijksmuseum, daar acteer ik ook voor jeugd. Dat is een programma dat heet Jij in de Gouwe Eeuw. Dat is voor uh, nu in de vakantie te bezoeken. En uh, dat is als je op het basisonderwijs is het voor, en voor het voortgezet onderwijs. En ook voor PABO-studenten inmiddels. Okay. Een heel leuk programma. Dat is leuk. Ja. Ja, dus dat speel en dat ik is ook om ze iets van de, van de historie en de kunst, de kunst de dingen de bij de te brengen. Eeuw, echt de gouden Eeuw behandelen we dan. Dus echt Hugo de Groot, Rembrandt van Rijn en Nova Sembla. Ja. Maar het Rijksmuseum is wel echt verbeterd hè? de laatste Omwijs. tijd. Onwijs. En ze zijn heel erg bezig ook met educatie. Dat is ook vanuit de politiek heel erg belangrijk. Dat wordt ook aangemoedigd om veel met educatie te doen. En waarom vanuit de politiek? Ja, zij willen meer dat het... Dat oh, vanuit hun beleid? Is. Vanuit het ja, beleid, ja, ja, zo, ja. Zo bedoel ja, ik ja. dat. Ja, dus vanuit het beleid ja. van dat, dat je als theatergroep niet alleen maar toneelstukjes speelt, maar dat je ook een deel educatie doet. Ja. Ja, dus uh, daar is ook wat voor te zeggen. Maar ja, dit, is, voor dit het is fantastisch, dat programma is uh, heel tof om te dus doen. Dus jij gaat morgen daar weer mee door of zo? Uh, nee, morgen heb ik vrij. Oh, morgen maar de, de hele week staan we de, in Den Haag staan we nog, in Rotterdam en in Utrecht deze week. Ja. Maar ook met, uh, vanuit het museum? Met, nee, met, oh, met dit. Oh, nee, met het museum heb ik vorige week de hele week ja. gewerkt en dan speel ja. ik de week daarna weer. Ja, en dan ga ik ook weer lesgeven, dus ik doe uh, oh, het ja. van alles. Het ja. is heel leuk. Ja, leuk. leuk vak. Ik moet zeggen, beste luisteraars, dit festival Spruit in de herfstvakantie als nieuw theaterfestival voor kinderen, hier in de Nieuwe Vorst in ieder geval, is voor herhaling vatbaar. Je, je had mooie, aparte en prikkelende voorstellingen... van korte en langere duur. Een voorleeshoekje, een, een pop-up, lichtmuseum. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Nou, de ouders met de kinderen konden tussen de voorstellingen door... lekker in de binnentuin blijven... Eh, waardoor ze oog hadden op, op hun kinderen. is ook altijd prettig. Kinderen gingen met elkaar spelen. De bar was open. Er was een tentje met versnaperingen in de tuin. Er hing een goede sfeer... Het weer was lekker, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nou, het lijkt wel een liedje. Ik zou zeggen, volgend jaar weer. Uh, tot slot, beste mensen. Uh, volgend weekend is er een urban weekend. Uh, van 27 tot, 9, tot en met 29 oktober. Ook in de Nieuwe Vorst. En ik denk dat het wel eens interessant zou kunnen zijn. De eerste voorstelling heet 100% self-made. Het is van Docs schuine streep, Maas Theater en Dans. Maas Theater en Dans. Op vrijdag uh, 27 oktober half negen. Uh, wat zien we? Uh, acht jonge mannen verliefd op dansen en allemaal eigenwijze laadbloeiers. Ze jagen hun droom na en... Uh, en een leven als danskunstenaar. Dat gaan we zien. We gaan het zien, laat ik het zo zeggen. Uh, de volgende voorstelling is... Uh, die heet Jonga 2.0. Ook van Docs, maar dan met Jazz Art, Dance, Jazz Art Dance Theater uit Kaapstad. Op zondag 29 oktober half acht. Uh, in het kort... Jonga is een ontmoeting tussen dansers en dansmakers uit Nederland en Zuid-Afrika. Een frisse shake, wordt hier gezegd, een frisse shake die Afrikaanse dansstijlen... met hedendaagse en urban dansvormen vermengt. En die een samenhang tussen dans en video gebruikt. Uh, nou ja, kijk, urban, dan moet ik denken aan breakdance, street dance. Alles wat naar buiten door de jongeren op straat gebeurt, ge gemaakt wordt, een beetje het, het, het stoere dansen, is mijn idee. We gaan het zien, tenminste ik ga het zien en uh, wie weet bent u daar ook. Dit was Cultuur en Samenleving. Tot de volgende week. Chicken the corn con the con mama uh, who chicken the corn so the corn can't grow uh, chicken the corn so the corn can grow mama uh, who chicken the corn so the corn can't grow oh <laughs> hey, hey, hey.